that I was searching En tease me, tease me. En dat allemaal hier uh, ja, in het uh, derde uur. Want, uh, ja, omdat uh, Itamar natuurlijk een, uh, uh, iets wat later was. Uh, ja, is het met een uurtje verlengd. En dan uh, draaien we door tot uh, acht uur. Dus we gaan lekker verder met... Uh, Bailey Ray Cyrus en Aki A Breaky Heart. MUZIEK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 Don't think it understand And if you tell my heart My achy, perky heart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 Geluwe Cyrus en Aki Breaky Heart en uh, ja, je zei net, uh, dat is mijn nummertje. Ja, hoe wist je dat? ik uh, ja, er wel wat. Hey, hey, hier uh, lig ik altijd mee uh, in ja. de auto. Uh, je je, je legt uh, leg in de auto. Nee, ik lig ja. ik in de auto. <laughs> ja, ik dacht dat uh, Arno misschien uh, liggend in de auto uh, achter het <laughs> stuur lag. Ja, ook. En, uh, ik rijd ook veel zelf, hè, nog. Ja, nee, ja gelukkig. Ja, ja, ja. Nee, anders verleer ik het. Ja, nee, ook dat. Ik horen als je daar ook al in die auto achter het vuur ziet met de zand lopen... Dan, ja, dan wordt het echt gek, hè. Hou hem in de gaten, en niet dat hij hem me straks meeneemt in één keer. Nou ja, ik hou hem in de gaten. Hé, <laughs> hey, uh, ja, zoals uh, ja, tegen de meester zegt, uh, heb je nog wat te liegen? Nee, normaal wel, maar vanavond niet. Maar hij nog ook niet? Hij is stil, ja. hè? Hij is stil. Uh, hij, is, hij, is, hij is inderdaad heel erg uh, ver weg afwezig... Uh, ja, Naomi die schuift hem de microfoon toe, maar. Ja, nee, nou, ik kijk eigenlijk graag van een afstandje toe, eigenlijk. Ja, ja waarom dat? Is, dat nou, Arno was graag een beetje op de achtergrond, genoeg, he? He? Ja, ja. Nou, het klinkt een beetje raar als je zegt van wij kijken graag toe. <lacht> ja, hij is een kijker. Ja, zoiets. Hey, Even, we gaan een plaatje draaien. Shaggy en. Hey, sexy lady. Oh, dat is Arno zijn nummer. Ja, toch? <lacht> To all sexy ladies all sexy. Yeah man Cock it up now Buff it up now Cock it up now Buff, no. Buff, no. Buff it up yo uh, Sean Paul Brown at 12 goal it do it one time Shuggie Adorty yeah I'm ballin', got me a-crawlin', up this a-wallin', my size ain't small, it's a-tallin', got them glimps, girl, your clothes will be fallin', Her neighbors calling, callin', a-ballin', all this noise is so damn a-fallin', they must believe we a-brawlin', headboard bang till early this a-morning. Tight I'm gonna turn the lie. I and I Really what forget an eagle I like the first time I up to get my eye Give me the blight Girl you know you got to down. Give me the fight Just give me the try Now back that shy Come and I send us some fire. One thing me have to tell you Is the reason why shot the pride Give her the love Become a well super fly Girl check me Cause you don't know So you erect me And my wife give you this I love in you directly You make me Getting out the vibe Through your sexy I you know your body perfectly Shape and designer Girl can you angle the grinder Enough things you put in my mind. Car, Girl, you know you're fine, shaggy and sound falling blind. So we have to sing it one time. Sing it out. Hey, sexy lady, Cause you know you got it, baby. I like it, your Extra so sexy. Out of all my ladies, you know, with the buff bottom. You're nothing. Make up. me speak Young hey, Sexy lady, you be fly, drive me crazy, grooving no. on. Then no then no What up? Hey sexy uh, lady, you be fly Driving crazy, do we then no then no Watch -no. gotcha. out! Y'all are extra sexy like boo And you make me wanna say hi When you shake, you shake it down low And you're wicked to rot in a hi. lie Y'all like the way how you flow Every time you're passing me by Y'all are wiggly jiggly and foe And the wicked are out uh. Hey, sexy lady. Ah! Uh. I like your a move, guys. Your body's back. Shake it. Yeah, yeah. Oh, Y'all let me go before I bach a ship. Y'all let me ship like my mother lamb Shit What Hold you up. Naar entertainment for you. En het is maar dat je dat weet, in ieder geval. Hey? Precies. Gaan jullie of, uh, nog wat uh, leuks doen vanavond? <laughs> we gaan vanavond uit eten. We hebben nog een feestje in Apeldoorn. Dus, uh... Dat is mooi, de dames. Nou, wij gaan weer uh, lekker de hort op, lekker stappen. Ze zeiden net, we gaan lekker op stap. Ja. De hoort op stappen. Waar naartoe? In, in Rotterdam? Of uh, gaan Spijn. jullie uh, Stadhuisplein? Ja. ja, dat is uh, het centrum van de uh, van Noord. Ja, die twee in de stad, dan is het gevaarlijk. Dan is het om los, Ja, ja, <laughs> ja om tien uur nog niet hoor. Maar rond twaalf, dan... Uh, ja, dan wanneer het begint eigenlijk. Ja, dan begint het. Zwijgplicht. Dan uh, we gaan we los. Ja, dus ja. Jullie, uh, jullie gaan niet uh, eventjes kijken nog uh, hier nou in, het, uh, in het centrum van uh, Zandvoort naar de, het uh, Oktoberfest. Oh, wie weet. Ja, nou ja, je weet nooit waar we terechtkomen. komen dat, dat, dat is ook je heel weet gezellig je weet je nooit. dat is heel gezellig ik bedoel, ja, de, degene die zitten luisteren en denken van, ik heb vanavond niks te doen hier in Zandvoort Centrum, ja. kunt u natuurlijk naar nou, het Oktoberfest hier in Zandvoort en dat uh, duurt tot uh, ja, de late uurtjes dus uh, even kijken ik ja, kan maar, jou uh, vertellen dat ze er naartoe gaan hoor ja, ja zeker ja, weten ze zijn gewoon nieuwsgierig ja. Ja. Dat, dat, dat wie, is, weet, wie weet, wie ja. weet <laughs> wij weten het Oh, oh. Ja, je hebt hem ook in Ahoy, hè? Oktoberfest? Ja, ja, ja. ja. Vandaag ook? Ja. Oké, okay. ja, zover was ik nog niet. Daarom uh... zei ik er net. Zij <laughs> trouwens, staat straks bij de artiestingang. Woe. Ja. Ja. Nee, ik, ik dacht je dat, dat je het volgende week zou <laughs> uh... uh. hey, We gaan nog een plaatje draaien. En dat is, uh, ja, een blinde, uh, die uh, ja. Ik je ben benieuwd. Uh, ja. ja, die komt uh, volgende week pas uit. Maar uh, ja, hier bij CFM is die natuurlijk al te beluisteren. En eh, ik zou zeggen, luister even. I'm a liefde uit. Dat is de, tevens de titel van haar nieuwe single die uh, volgende week uit gaat komen. Was lekker nieuws? een beetje. Ja, he? ja. Ja. ja. Het is inderdaad een beetje nederpop. Nederpop, ja. ja nee, ja. ik vind het uh, echt lekker klinken. Beetje Jeroen van der Boomachtige stijl. Ja, inderdaad. Nou ja, ja ik, ik mag dat wel, inderdaad. Uh, een beetje tempo. Ja. ja. En het blijft toch weer het Nederlands, hè, dus. Ja, ook dat. houden we van. Het, het blijft binnen de grens. Precies. Ik zou zeggen. En jij wil graag over de grens, maar we houden het binnen de grens. Ja, nou ja, over de grens, uh, misschien, misschien komt het nog, je weet het niet. Ja, we zullen voor je duimen. Ik, ik bedoel, uh, wij gaan in ieder geval wel over de grens. Ja, we, uh, sowieso. We worden, worden sowieso in Canada en uh, Amerika, uh, worden we gewoon beluisterd natuurlijk. En uh, ja, uh, bij, bij deze dus, uh, ja, de groente vanaf deze komt natuurlijk vanuit uh, uh, de Netherlands, uh, de PCBC. Juist. Hé, hey, <laughs> hey, um, ja, jullie, uh, jullie gaan dadelijk nog een feestje bouwen, de dames ook. Dus, uh, uh, Ga jij nog wat doen vanavond? Oh, Altijd uh, Ja, straks naar huis om te eten. Oh, je moet ook nog eten. <laughs> oh, <cool. laughs> ja, Dank Moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gebeuren. Hey, uh, ja, eigenlijk gaan we uh, uh, lichtjes een beetje een einde aanbreien, denk ik. Ja. Ja, want we hebben zo dus ook nog de, de rioberij van uh, Fred Heij. En uh, ja, de dames moeten ook nog met openbaar vervoer. Dus uh, ja, die zijn ook nog anderhalf uur onderweg. Misschien? Ja, wij moeten ook nog een stukje rijden. Dus uh... ja. Dus nou ja, dan komen we allemaal een beetje uit, hè? Ja, precies. Nou, het was in ieder geval weer gezellig. Ja Absoluut. toch? Ja, Zoals altijd. Het was altijd even gezellig. Ja, en, ja natuurlijk. Als je, als je nieuwe single uitkomt, ja, dan zien we je ja, graag weer. Sowieso. Ja, sowieso. We zijn we live, ja? ja. Ja, we zijn live. Hey, ja. Primaertje. Hi. Hey. Ja, Arno, ja. jij ook, hè? <laughs> ja, we Arno blijft uh, aan de kavel. Ja. Uh, nou, Jeugd. Zelf zet hij, zich zet hij zichzelf aan. Ja, ja oké. Okay. Hey, we gaan nog een plaatje draaien. Top. En dan uh, ja, gaan we afscheid nemen. Rijmerga en uh, wat, uh, ja, wat ben ik dom geweest, keer ook? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Heerlijk, nee, nemen. Zij is weggegaan. Wat ik dacht, nooit daar. Bij wat ik zei.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 Nummer is het wat rijmerga en uh, ja wat ben ik dom geweest. Lekker Ook een heerlijk nummer toch? Ja, ja, ja. Ik vind het uh, een van uh, de betere nummers die die Ja, uh, het is uh... Renaissance lopen, Maar hoe lang hoe lang duurt die zandlopen nou? <laughs> hebben, heb, hebben we dat nou wel erbij gehaald? Ja, <laughs> niet, ja. Dat doe je zeker dagelijks die zandlopen. Ah ja. <laughs> toch <in lacht. laughs> Ja, u luistert nog steeds naar de CFM Entertainment voor u op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk op uh, tv-tekst. Met de uh, itemar uh, van het eind, Arno en Leni en Naomi. Ja, we gaan uh, eigenlijk een beetje afscheid nemen van elkaar. Althans, afscheid nemen. Uh, niet niet Als echt afscheid nemen. Staat nemen. Niet, ja. Ik wou het Nou ja, Bij deze zou ik zeggen in ieder geval, uh, ja, bedankt voor het komen. Ja, bedankt voor de oh, uitnodiging. Ja, ja, zeker. Uh, uh, ja dadelijk... Uh, ik hoop dat jullie een beetje naar je gezin hebben gehad. Absoluut. Tuurlijk. Ja? Zonder te liegen? Zonder te liegen. Oké. Okay. <laughs> ik doe niet aan liegen. <laughs> ja. laten, laten, we, laten, we. laten we dat even in het midden houden. Laten we dat even in het midden houden. Hey, uh, ja, ik hoop uh, in ieder geval uh, ja, jullie weer terug te zien natuurlijk uh, in, uh, in uh, november. December. Ja, in november, december zie je mij zeker weer terug. En dan, uh, ja, en dan uh, ga ik je weer verrassen. Dan, uh, ja, dat hoop ik. Dat hebben we afgesproken. Ja, nou, maar dus dan ja. kunnen we Bernadette achterwege laten. Ja, nou, ja precies. Ja, dan. Uh... <laughs> ja, jongens en dames, bedankt voor het komen. Top, en, graag bent. tot de volgende keer. Ja. En, uh, ja. uh, we houden contact uh, via Wat Facebook, sowieso. We zeker weten we. Spreken we elkaar snel? Dat sowieso. Uh, even kijken, Tina Martin, je jongen, uh, Arno? Ja, een ja, ja. goed nummertje. Ja, lekker. Ja. Je vergat me iets te vaak. Hey, bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei. <hijen> <hijen> Waarom stel je me zoveel vragen? Het is alsof je mij niet meer vertrouwt. Waarom wil je steeds alles van me weten? Zie je niet dat het me benauwt? Ja, vrijheid nam je van het begin af aan Waarom nu dan ineens toch zo nieuwsgierig Als ik ook mijn weg in wil slaan Je vergat me te vaak Tot het niets meer naar me deed Je was altijd toch zo druk Maar niet met mijn geluid. Klagen, als ik me even geen zorgen meer maak als je thuis komt en ik laat je wachten ik het gevoel van jou alsof Met mijn klachten vindt het jammer dat het zo moest gaan. Je vergat me te vaak, tot het niets meer met me deed. Je was altijd toch zo druk, maar niet met mijn geluk. Hoe ik me heb gevoeld, daarvan heb je toch geen weet.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 game. You. Ik zag je staan je keek me aan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 Misschien dat jij mij ook ziet Ben je trots op wat ik ben geworden Zijn van die vragen, nee, antwoord krijg ik niet Vader, kun jij om lachen? Ben je blij met mij als je zoon Ik moet je nu al zo lang missen Ken jou alleen uit een mooie droom. Mars Winkel En um, ja, mijn gemis. Ja, ik zou zeggen, in ieder geval uh, een hele goede avond nog. Dit is nog steeds ondergetekende Fred. Uh, ja, uh, het derde uur. Ja, een beetje verlengd. Niet was wat later. En uh, ja, vandaar dus een, een uh, uurtje langer. We gaan uh, naar de drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij.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 Ze dan weer, de drie op rijen van Fred Heij. En uh, ja, we begonnen dus met Saskia Heijmans, oftewel Saskia Soofu en uh, Fool for Your Love. En uh, ja, als tweede uh, Barry White en Let the music play. En als derde en laatste Dan Hill en Vonda Shepard en Can We Try. En uh, ja, het is haast, uh, haast uh, acht uur, dus uh, we gaan nog even een plaatje draaien. En dat doen we met uh, Henk Dame. En wie denk jij wel, uh, wie je bent. Ik heb mijn tijd aan jou verspeld...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 Ogen. Ik wil geen vriendjes zijn. Ik wil jou dicht bij mij.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 Dan Henk Damen en uh, wie denk jij wel wie je bent hier bij CFM 106.9 en 104.5 op de kabel. En uh, we gaan uh, nog eventjes uh, ja, uh, afsluiten eigenlijk uh, met, uh, met een plaatje van Rox uh, van Driel. Een ticket naar de zon. Ja, uh, de zomer is al bijna afgelopen natuurlijk. Maar goed, uh, een ticket naar de zon is nooit weg. Uh, ja, ik zou zeggen bij deze alvast bedankt voor het luisteren. In deze extra lange uitzending van Entertainment for You. En uh, ja, ik, uh, ik heb genoten en uh, ik hoop u ook een heerlijke muziek hebben we gedraaid. En uh, ik zou zeggen graag weer tot volgende week. Groetjes Rox van Driel dus met het ticket naar de zon.